Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van deze week. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren in deze radiorijke nacht... dan kunt u kijken op teletekstpagina 331. Of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. En wilt u het wat persoonlijker aanpakken? U kunt ook de samenstelling in uw mailbox ontvangen. Stuur dan even een bericht naar noraradio 1nl en zet in het onderwerp mailinglijst. U ontvangt dan elke week het programma via de digitale snelweg. U kunt zich natuurlijk ook laten verrassen door bijvoorbeeld het volgende. In dit uur een aflevering van Een Leven Lang met Harry de Lange. De ethicus en econoom werd geboren op 2 maart 1919. Hij studeerde in Rotterdam, werkte lange tijd samen met zijn leermeester... professor Jan Tinbergen en promoveerde in 1966... op een proefschrift over de economische politiek in Nederland... na de Tweede Wereldoorlog... In 1993 was Willem de Haan in gesprek met hem over onder meer zijn jeugd, zijn strijd tegen de armoede, zijn bewondering voor zijn leermeester en de plotselinge dood van zijn dochter. Harry de Lange overleed in 2001 op 82-jarige leeftijd. We gaan maar liefst 18 jaar terug in de tijd. Luistert u naar een leven lang met economist professor dokter Harry de Lange. de traagheid van een soort menselijke geest, de traagheid in de veranderingen in de cultuur om de dingen te zien zoals ze gezien moeten worden in al hun diepte en al hun ernst. En, zo. en daar heb ik mijn hele leven lang heb ik me daarin vergist. Ik heb altijd gehoopt en gedacht dat het sneller zou gaan dan het in feite ging. En dat gaat altijd langzamer, het gaat zelfs veel langzamer. Lange? Ja. ja dag. Willem de Haan. Beetje... U bent er al? Ja, ik was er al. Er? Ja, De trein was iets eerder dan ik uh, ja, ja, precies. Ja. Ik denk, nou, hij moet nu binnenkomen. Dus, uh, ja, een beetje nou, een overval zo met de microfoon op station. We hebben elkaar goed getroffen. Ja. <laughs> ja. Zullen we naar buiten gaan? Ja, heel prima. Ja, ja, ja. Op het Centraal Station in Den Haag ontmoet verslaggever Willem de Haan... professor dokter Hendrik Martínez de Lange. De Lange werkte van 1945 tot 1964 als medewerker van het Centraal Planbureau onder leiding van Jan Tinbergen. Van 1964 tot aan zijn emeritaat in 1984 was hij verbonden aan de Theologische Faculteit in Utrecht, onder andere als hoogleraar in de toegepaste ethiek. Daarnaast was de Lange van 1972 tot 1977 voorzitter van het bestuur van de Novip, en had hij verschillende functies binnen de Raad van Kerken. De Lange is een kleine man, met grijs haar, een strenge bril, netjes in de kleren. Wandelend door Den Haag oogt hij bepaald kwiek voor de 74 jaar die hij telt. U woont al lang in Den Haag, of niet? Heel lang, ja. Vanaf 1945. Kijk eens aan. Is de stad veranderd? Ja, tuurlijk. Zeer, uh, maar in een ontzettend langzaam tempo, met name in de binnenstad. U heeft een boekje in uw hand. Wat is dit voor boekje? Dat is het tijdschrift van de Wereldraad van Kijken. Wat was u aan het lezen? Dat was ik. nou, dat is, een, uh, dat is gewoon uh, het kwartaaltijdschrift van de Wereldraad van Kijken. En dit nummer gaat speciaal over de voorbereiding van een nieuwe internationale conferentie van de Wereldraad. Ik ben daar erg in geïnteresseerd, dus ik ben al jarenlang daarop geabonneerd. We lopen inmiddels op het, euh, nou, geen idee hoe het hier heet. Lange poten? Nee. Nee, nee, die, oh, de lange poten begint over, over een poosje. Maar we, we, kijk, uh, u stelde ervoor om de, te rijden. Dus uh, ik denk dat dat, dat is niet zo zinvol. is. Maar laten we gewoon eventjes nog een klein stukje lopen. Uh, uh, misschien over het mooiste stuk. Laat ik zeggen, u mag kiezen. We kunnen dus over uh, het binnenhof lopen. We kunnen, dat is mooier nog, we kunnen ook over de lange hout lopen. En daar de tram nemen, 7 of 8, dan zijn we in 10 minuten bij mij thuis. Ja. Nou, laten we dat doen. Ja, oké. Ja, okay. okay. ja vorige week hebben we dus uh, beleefd dat uh, de opening van de tentoonstelling tegelijkertijd het feit dat onze grote leermeester Timmermans dus 90 jaar geworden is. En dan merk je toch nog wel dat er een heel groot leeftijdsverschil is. Want als je 90 wordt, dat is erg oud hoor. Maar gelukkig is hij geweldig, kras. De manier waarop hij als het ware, ik zou maar zeggen, de vinger aan de pols heeft. Hè, dat is heel indrukwekkend. De, Hoe bleek dat? De, nou, de discipline die Timbergen heeft in het, in het kennis nemen van nieuwe dingen... Van, van het zelf verwerken weer, van ontwikkelingen die er zijn. Uh, gewoon adequaat nadenken over wat nu in 1993 anders moet dan laten we zeggen, vijf jaar geleden. Dat is heel indrukwekkend. Mm -hmm. heel indrukwekkend. Ja. Hij bent 90, u bent 74. U heeft nog hele tijd te gaan dan, hè? Ja, dat het. Ja. Laten we het daarop houden. Ja. Gaat u gaan? We betreden zijn statige woning in een parkachtige straat... op de grens van Den Haag en Scheveningen. Een ouderwets ingerichte woonkamer. Aan de muren schilderijen van zijn vrouw. Op het fornuis fluit het theewater in de ketel. We gaan naar boven, naar zijn werkkamer. De wanden, volgepakt met boeken. Economie, theologie, Zuid-Afrika, Nicaragua. Boeken ook over de bewapeningsproblematiek. De armoede, racisme en antisemitisme. Harry de Lange ontpopt zich als een spraakwaterval. Praat over wie hem beïnvloed hebben. Tim Berger, Banning en Visser het Hoofd. Hun beeldenissen sieren zijn werkkamer. De steeds terugkerende trefwoorden... economie, theologie en Zuid-Afrika. Kijk, ik ben natuurlijk uh, heel erg gefascineerd door Timbergen. Mm. En heel veel wat, hem gelezen, wat hij geschreven heeft, heb ik natuurlijk ook gelezen. lang niet alles, want Timbergen heeft ongeveer, als je het, uh, zoals je dat plechtig uitdruk, 900 nummers geschreven. En dat heb ik, kan ik onmogelijk beweren. Ik heb dat allemaal gelezen. Hij hangt hier ook aan de muur, hè, Tim Jop, hè? Is hier, hier Nog ja. heel jong, hè? Ja. Ja. Maar die keek de combinatie ja. van mijn vakken van, van de economie en... Uh, uh, dat ik al heel vroeg... Als het, ware, het geluk had... dat ik in contact kwam met... Aziatische en Afrikaanse vakgenoten. Die mij de vraag stelden... niet over het hoe van de economie... dus onze modellenbouwerij op het Centraal Planbureau... maar het waarom. Waarom doen jullie het zo, zoals je het doet? Wat zit daarachter? Dus die grensvraag eigenlijk naar de diepere motivering. Waarom zien jullie bepaalde vraagstukken zo en niet zo? Daar kan ik helemaal geen antwoord op geven, want dat leer je niet aan een economische faculteit in Nederland. Ja. Dat heb ik dus gaandeweg, als ik dat was, met mijn collega's uit Azië en Afrika heb ik geleerd... om die vraag, om, om te beginnen om die vragen op te vangen... Uh -huh. En te merken dat het serieus was. Uh -huh. En toen geprobeerd om die vragen te beantwoorden. Uh -huh. Nou, En dat voert je vanzelf natuurlijk in de richting van de ethiek. En voor een deel ook zelfs in de richting van een stukje theologie. En daar, daar, daar, daar, daar zit ik in het midden in. Ja. <laughs> ja, behalve Tinbergen hangen hier nog andere mensen ook aan de muur. Hè? Mandela zie ik hier. Ja, dat is een beetje mijn, mijn, mijn uh, plak. Ik heb men al... Uh, kijk, door, door, door deze man, namelijk dominee Berzodé... Die heb ik uh, in 1966 eigenlijk toevallig ontmoet. Toen was er een grote wereldconferentie van de Wereldraad van Kerken over vraagstukken van kerk en samenleving. Ik ging daar als afgevaardigde van mijn kerk naartoe. En op een ochtend uh, uh, aan een. Uh, aan, aan het ontbijttafeltje... En ontmoette ik iemand... die begon mij te vertellen over zijn leven. En toen een half uur ontbijten... of zullen we, we het vanmorgen maar voortzetten... want uh, ik denk dat we er nog niet uitgepraat zijn. En dat was dus bij D. Die had ik nooit eerder gezien? Die had ik nooit eerder gezien ik was natuurlijk ik had het boek gelezen van van Buskus. ik had het boek gelezen van professor van Kuil over Zuid-Afrika en dan zie je iets interessants interessanter dat je boeken kan lezen zonder dat je eigenlijk volledig in de gaten hebt wat er staat en toen bij SOD mensen verhalen vertellen denk ik hier is iets aan de hand begrijpt u dan toen hoorde ik het pas toen hoorde ik pas eigenlijk wat er in Zuid-Afrika aan de hand was. En hij heeft me op een geweldige manier geholpen. Om, om het echt, het Zuid-Afrikaanse probleem, werkelijk van binnen en van buiten te leren kennen. Het ja, nee. vertellen maakt een meer diepere indruk dan het lezen. lezen ja, mm -hmm. ja, het hoort, het woord wat je hoort. Hè? Dat is dat een heel interessante, fascinerende ervaring. En dan er was het natuurlijk wel bij ons op Dat is natuurlijk een uitzonderlijke, unieke man. We zijn altijd erg. Uh, ja, we zijn bevriend geraakt, we zijn bevriend gebleven. Tot vandaag aan de dag toe hebben we heel veel contact. Met elkaar. En ik heb me ook binnen de structuur van de Raad van Kerken... als voorzitter van de vragen intensief bezig gehouden... met het Zuid-Afrikaanse vraagstuk tot, tot vandaag. En vandaar dat u dus ja, Mandelen vindt. Maar dan moet u dat onmiddellijk in die combinatie zien. Eh, van, uh... mm -hmm. ja. Hangt hier ook nog een foto uit de NRC? Een waarschuwing tegen racisme en discriminatie. Joedenwits, Turkenwiet, Auschwitz. Ja, ja. ja. Dus dat is een uiterst lugubere cynische... Ik denk, ik denk, zo begint het. En ja, dat eindigt daar. Mm -hmm. ja, dat is, het begint met een jodengrap en het eindigt, eindigt met Auschwitz. Precies, ja. en het eindigt met Auschwitz. Dat is het, het lugubere wat, wat, wat tot in dit plaatje tot uitdrukking komt. Hè. De gasovens van toen hangen nu in de lucht. Ja, dat was natuurlijk uit de tijd van de nucleaire bewapening. ze kunnen nog bij verhalen. want ze zijn nog niet weg. De nucleaire bewapening. De dreiging daarvan is een stuk minder natuurlijk. Maar het hele probleem van de nucleaire bewapening heeft uh, natuurlijk ook uh, in de jaren uh, 70 en 80 natuurlijk op een ontzettend intensieve manier bezig gehouden. Maar ja, goed, iedereen natuurlijk die een beetje geïnteresseerd is in politiek-internationale vraagstukken. En die, uh, die liep daar natuurlijk keihard tegenaan. Mm. Dus je hangt eigenlijk uh, uw hele leven in een notendop, hè? Ja. ja. ja. Je bent een, eens omschreven als um, ja, een veteraan in de strijd tegen de armoede. Um, in een interview in Onze Wereld van tien jaar geleden. Een veteraan in de strijd tegen de armoede. B, ja, bezield van, van hoe de wereld ervoor staat. Bezield van de onrechtvaardigheid, van de onrechtvaardige verhoudingen in de wereld. Van het probleem arm en rijk, van de armoede. Um, hoe, hoe kom je tot zoiets? Zit dat, word je zo geboren? Dat is een, een vraag die je eigenlijk niet goed kan beantwoorden. Uh, uh, uh, uh, ik kom uit een gezin, uh, ik was enig kind... Uh, waar uh, over politieke vraagstukken en over godsdienstige vraagstukken... eigenlijk nauwelijks gesproken werd. Het was een wat je noemt een apolitiek gezin. En om een of andere redenen die ik absoluut niet kan nagaan... En bleek toch dat ik betrekkelijk jong, als eh, jong middelbare scholier... al erg geïnteresseerd was in politieke vraagstukken. En ik heb dat nooit kunnen nagaan waar het, goed van, waar het vandaan kwam. Uh, mijn ouders hadden dat bepaald niet. Maar uh, ja, uh, ik herinner me nog uh, nu nog zelfs dat ik een zekere opwinding had als twaalfjarige... toen ik woonde toen in Gouden, dat er verkiezingen waren in de stad Gouden. En de strijd, er werd een hele felle politieke strijd gevoerd op een bepaalde wethouder. En ik weet absoluut niet meer de portee daarvan. Maar het hield mij op een of andere manier toch bezig. Dat was 1930 zoiets? Ja, begrijp je, dus 1930. En op die tijd. Dat is vreemd, begrijp je. Uh, dat is, uh, er is ook nog een, een heel uh, merkwaardig verhaal... omdat ik dat opgetekend heb als 15-jarige... Dat was het eerste jaar dat ik uh, mij ging bedienen van een zakagenda. En dan, toen heb ik geloof ik alles opgetekend wat er gebeurde. Maar ik herinner me dat ik een soort, uh, laten we zeggen, een twistgesprek gehad uh, had met mijn moeder. En die mij op een gegeven moment uh, heel dreigend toevoegde. Als jij zo doorgaat, dan word je nog eens een keer lid van de SDP. Wat... Vanuit haar situatie, als een, als een uh, heel uh, weinig po politiek geïnteresseerd iemand... ze voorkomende uit wat traditionele liberale kring... ongeveer het ergste was wat haar zou kunnen overkomen. Uh, ik heb dat heel veel jaren later in die agenda snuffelen <laughs> teruggevonden. Ik was dat eigenlijk een beetje vergeten. En dan, na de oorlog pas dus, hè, en dan denk je, luister, wat zou dat nou geweest zijn? Hè? Hoe kwam ik daar dan in? Ik, kwam, ik had dus... Ik had, ook op school, op de HBS in Amersfoort, waar waren intussen verhuisd in Amersfoort. Niet zoveel uh, interessante uh, politieke gesprekken of zo. De dertig jaren, die gingen over mij in die zin, dat uh, kwam ik voor, uh, gemakkelijk voorbij. Maar ik heb wel eens gedacht: zou het feit dat mijn vader tot tweede toe werkloos geworden zijn... dat daarmee in verband kunnen houden? Want de, de ontreddering van iemand die uit een baan gezet wordt, buiten zijn toedoen. De mededeling krijgt, je bent over, overbodig. Tot twee keer toe, in 1929 en 1935. De ontreddering die ik toen waarnam bij mijn ouders... Het zou best kunnen zijn dat dat een hele grote indruk op mij gemaakt heeft. En die ik dus als jonge, als jonge moet je zeggen... dus me naar binnen geslagen heb. En dat op een of andere manier dat bij mij mijn is gaan werken of zo. Het zou kunnen, maar ik zou het u geen exact antwoord kunnen geven... op de vraag die u zo even stelde. Wat, wat voor werk deed uw vader? Mijn vader was om, uh, op een kantoor. Uh, die had een, een MULO-diploma, werkte op een kantoor. En, uh, en de, de, de baan die hij daarna kreeg was iets soortgelijks. Hij werd iets soort bedrijfsleider... In een, in een tabakskerverij. Uh, daarvoor gingen we naar Amersfoort verhuizen. En uh, nou, dat was allemaal. uiterst dus, uh, pijnlijk om dat mee te maken. Want hij raakte er dus ontredderd door. Hij raakte dus maatschappelijk gesproken. Dus, uh, bijna aan lage wal. Maar hij had veel energie. En hij heeft gelukkig. na nou, betrekkelijk korte tijd. is hij toch weer in de ring geslaagd om een baan te vinden. Hoe ging hij daarmee om? Het was niet. Politiek op de barricaden, bij de vakbond? Of... Nee, absolu absoluut niet. Absoluut niet. Nee, nee. Een, een, een... In en mijn herinnering, mijn vader is heel uh, jong overleden. Namelijk uh, midden in de oorlog 1945. Uh, in 1945. In mijn herinnering dus. Uh, uh, een heel stil teruggetrokken hebben, Maar toch een zekere harde kern om zich uh, niet kopje onder te laten duwen. Maar aan de andere kant een geslagen hond? Ja, heel kwetsbaar. Heel kwetsbaar door dit soort dingen. We hebben. Ja en ja je bent Waarschijnlijk. Ja, het heeft mij... Uh, uh, uh, waarschijnlijk wel, ja. Zee, zee, zee, in ieder geval heeft men dat ontzettend geraakt. Mag u? En vooral de eerste periode, 29, als ik tien jaar moet u vergeten... dan ben je natuurlijk... En vooral als je een enig kind bent... Uh, dan, dan komt dat helemaal op je, op je eigen hoofd. Je kan er niet met je broertjes en zusjes over praten en zo. En je kan ook niet in termen praten met je ouders... maatschappelijk, politiek gesproken, dat het begrijpelijk voor je is. Dus je bent tien jaar. Dus dan, maar je ziet wel het gebeuren... Je ziet wel, als het ware dus ja, de vernedering die iemand moet ondergaan. En, en, en daar neergeslagen worden. Dat neem je natuurlijk als kind heel goed waar. Onrecht als kind ervaren. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk begrijp je. En toen, dan zet zich misschien iets vast en zeggen. Luister, het, het interessante is dat toen wij op het Planbureau begonnen in 1945, dat er toen heel wat van mijn collega's... ongeveer twintig collega's waren, heel wat van mijn collega's waren... waarvan na verloop van tijd bleek dat ze in, in hun directe omgeving... allemaal dit soort activiteiten, ervaringen hadden meegemaakt. En allemaal het idee hadden, we moeten nou eens proberen... met de moderne economische inzichten om dat te voorkomen. En los van die... Twee keer dat ontslag van uw vader. Wat voor andere herinneringen heeft u aan, uh, aan uw jeugd, zeg maar... Hè, die jaren dertig, uh, de crisis inderdaad... maar ook het opkomend uh, nationaal socialisme in Duitsland. Uh, ging dat aan u voorbij als kind, of was u erbij betrokken? U was een fanatiek krantenlezer, zegt u. Dus... Uh, ja, zeker, zeker. Ja, dat ging niet aan mij voorbij. Nee, nee, ik uh, was buitengewoon geboeid... Uh, door datgene wat er in Duitsland gebeurde. Uh, de demonie die erin zat, die kon ik niet omschrijven... Maar die voelde ik wel intuïtief dat er iets heel erg verkeerds gebeurde. En het, heeft, het had ook een zeker angstaanjagend karakter, had het ook. Als ik door de radio dus luisterde naar die grote massale bijeenkomsten... die er in Duitsland gehouden werd, waarin dus Hitler en Goebbels hun speeches houden. Dat, dat, dat boezende mij angst in, Gaat hij. Dat gebrul, dat, dat massieve en massale gebrul van die mensen waarin elke, ik zou zeggen, individualiteit van mensen volledig ten onder gegaan was. En alleen maar door, waarschijnlijk achteraf zie je dan de reconstructie daarvan natuurlijk, dat door de aantasting van de individualiteit van die mensen, die massale werkloosheid, dat ze alleen maar wat iets konden worden door met elkaar te gaan brullen. Dan ben je weer wat, begrijp je? In je eentje ben je niks. Maar als je massaal kon brullen. Ben je weer wat? Dat is denk ik het sociaal-psychologische proces. Dat u als, als, als 15-jarige jongen naar die toespraak hadden? Ja, zeker, heb ik heel veel nagedacht. In u eentje? Ja, ja. En dat, dat nog een keer dat boezende mij ontzettend veel uh, bij aan eigenlijk in die Maar lager. dan was u toch een beetje jong volwassen, of niet? Nou, nee, ik denk dat dat al meer kinderen hadden. Maar het, ik moet u zeggen dat ja, je, ik, u moest toch buiten spelen en in bomen klimmen en hutten bouwen en ja, ja, nee, maar dat ik was niet zo'n huttenbouwer. Nee, nee, nee, ik was een beetje introvert, iemand die veel las en. en uh, en uh, naar muziek luisterde en zo. En uh, dit soort dingen niet zo erg. Uh, nee, nee. Dat, uh, dus misschien zou Was ik een beetje. Wat dat gaat is een beetje. afwijkend patroon. had ik. Dat zou best kunnen. Geen onbezorgde jeugd. Nou, dat ik niet zeggen. Oh, ik heb het niet slecht gehad hoor. Niet zomaar. Maar ja, ik, ik merk het ook. En kijk. Ik werd een tikje op die rails gezet. voor het volgen van maatschappelijk politieke gebeurtenissen... omdat ik een fantastische geschiedenisleraar had. Een geschiedenisleraar die natuurlijk heel zorgvuldig... natuurlijk het programma afwerkte wat hij moest afwerken... maar heel vaak de gewoonte had om elke geschiedenisrest... even kort dus met ons door te spreken... wat de actuele politieke situatie was. Internationaal, niet nationaal, altijd internationaal. En waarschijnlijk heeft mij dat erg geholpen in het, in het, ja, in het leren zien van die internationale vraagstukken. De, de relaties daarvan op je eigen bestaan. Ik moet dat wel zeggen. Ik denk dat ik het geluk gehad heb van een hele fantastische geschiedenisleraar. En ik heb hem al die periode gehad, al die jaren. Dus ik heb daar heel veel van geleerd. Maar als u er nu op terugkijkt, hè, op die, uh, zegt u dan van nou dat was. Een gelukkige tijd, of zegt hij van nou, dat was toch een beetje een, er hing toch voortdurend een beetje een, een nee, sombere wolk ja, ja, ja. over mijn, hè, over ja. mijn jonge er leven? Nee, hing, er hing, een, er hing over, niet over niet over mijn bestaan, maar er hing over het hele bestaan, mede door de geschiedenis natuurlijk van mijn vader. Uh, over het hele bestaan hing een zekere dreiging. Uh, dat heb ik altijd gevoeld als kind. Ja, want wat u zei van, van uw vader raakte bijna een lage wal, wat, wat was nou, het Nou ja, een lage wal, dan moet u zeggen, dat we zeggen niet moreel, goddank, maar psychologisch. Hè. Uh, psychologisch in die zin dat hij dus uh, dat hij in, de, in de put kwam daardoor, maar toch betrekkelijk snel toch de, laten we zeggen, gerevitaliseerd werd om uh, toch aan te pakken en een, een nieuwe baan vond, hè, uh, gelukkig wel. Ja, depressief, zorgen, aan tafel, ja, geldgebrek ja, ja. Ja, ja, dit soort problemen, we hebben, uitzichtloos en daar zijn, ook, uh, daar zijn nog weinig mensen die je voor je zorgen hoor. Uh, de, de, zijn, uh, de, de familie die, uh, die was er wel, maar de familie was niet zo van een desdanige de, de kapitaalkrachtige aard dat ze nog eens kunnen zeggen: we konden allemaal even inspringen. Er waren trouwens meer mensen in onze familie die in precies dezelfde problemen waren. Dus die situatie heb ik altijd een tikje gevoeld. Hè? Uh, ja. U werkt op het planbureau onder Tinbergen en alom uh, heeft u vaak gezegd: Tinbergen had een enorme invloed. Op mij, kunt u eens uitleggen van uh, wat dat dan was? Nou, dat was natuurlijk in de eerste plaats natuurlijk een uh, uh, vak, vakgebied. Hè? Uh, die, het eigenlijke vak van de economie en, uh, en, dat, en de hele economische politiek, want dat is uh, natuurlijk wel in die kant ben ik dus opgegaan. De vraagstukken van de economische politiek en de vraagstukken van de theorie van de economische orde. Dat heb ik op het Planbureau pas echt goed geleerd. Maar afgezien van het vakmatige had Timbergen een geweldige, leuke manier om mensen bij elkaar te brengen. Heel zakelijk, maar tegelijkertijd ook uh, heel persoonlijk, heel direct. Op een alle aardigste manier uh, ja, vertellen van zijn eigen ervaringen. Sterk relativerend. Uh, voor de politiek had hij nooit erg veel belangstelling, hoewel het Centraal Planbureau in de eerste jaren geweldig onder politieke spanning stond. Want er moest toen een wet worden ingediend over de oprichting van het Planbureau. Dat gaf veel grote politieke controversies. Maar daar was Timberg ook erg relativerend aan. De nadruk legde hij altijd. Wij moeten zorgen dat we een goed product afleveren. En dan worden de mensen vanzelf erover overtuigd. Zeker, zeker optimisme, straalde die uit. En, en zekerheid eigenlijk goede producten afleveren. Nou, en daar heeft hij ons allemaal geweldig toe gestuurd, gestimuleerd door goede producten af te leveren. En hij was natuurlijk een voorbeeld van iemand die natuurlijk in staat was om een hele goede teamgeest ook te maken. Hè? Hij zag mensen in hun mogelijkheden, in hun beperktheden. Uh, gaf niet uh, aan mensen die het eigenlijk niet konden uh, op de overspannen opdrachten... waarvan je dus zelf moest ontdekken dat het toch om een teleurstelling uitliep. Hij had een uh, hele goede kijk op, op mensen... om ze op die manier dus aan het werk te zetten, te houden... en een bereidheid te kweken uh, om, uh, om, goed, om dat goede product af te leveren. De Lange was lange tijd directiesecretaris van het Centraal Planbureau. Het was, vlak na de oorlog, nog de tijd dat het planbureau... tegen een hoop weerstanden moest opboksen. Zo wist bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel in Rotterdam te melden... dat het planbureau haar opdrachten rechtstreeks uit Moskou ontving. In 1950 ging de Langes leermeester en inspirator, professor Timberge naar India, als adviseur van Nehru... Teruggekomen vertelt Tim Bergen aan zijn medewerkers over wat hij daar in India heeft gezien. Harry de Lange raakt op die manier in de ban van het armoedevraagstuk. Wat natuurlijk bij Nero heel indrukwekkend was. Dat was zijn, uh, ja, laten we zeggen, zijn bewogenheid uh, in twee opzichten. De eerste was over het lot van de Indiaanse bevolking. Uh, die hij jarenlang dus politiek had aangevoerd samen met Gandhi. Uh, om naar een onafhankelijkheidssituatie te brengen. Dus alle littekens van die strijd tegen de Engelsen die had hij die nog inzicht. En tegelijkertijd een zekere voornaamheid om daar uit te komen. Maar tegelijkertijd was Nero ook zeer begaan uh, met het de hele situatie van Azië als geheel. Om Azië als het ware een plek te geven naast het aloude dominerende Europese continent. En Timbergen had daar veel gevoel voor. Die vond dat dat, dat eigenlijk moest. Die voelde, voelde direct aan eh, dat, dat, dat dat in de, een element van rechtvaardigheid was dat deze mensen die nu, als het ware na die harde bikkelaarden strijd tegen de Engelsen dus aan de top gekomen waren, eh, om die ook de plek te geven en werkelijk alles te doen om dat mogelijk te maken door ze economisch in de mogelijke tijd zo sterk mogelijk te maken. U vertelde Tim Bergen ook over de sloppenwijken van, ja, zeker, van India. Zeker, natuurlijk. Want daar hebben ze hem naartoe gevoerd natuurlijk. En uh, ja, dat, dat, kwam, dat kwam bij mij al heel gauw over. Zo, ja, als, als van een dimensie van armoede... die wij natuurlijk helemaal niet kenden. je zich er iets bij voorstellen? Ik kan niks niets bij voorstellen. To, daar heb ik me eigenlijk nooit iets bij kunnen voorstellen. Tot het moment dat ik in 1970... vanaf het vliegveld in Calcutta zelf... tot aan de stad reed. En toen door die sloppenwijken reed zelf met een taxi. En toen voor het hotel waar we uitstappen. Dus traditie getrouw dat tien en tientallen bedelaars uh, aantreft en zo. En dan een paar dagen later door de zogenaamde busties van Calcutta. door de sloppenwijken van Calcutta zelf loopt. en ziet hoe mensen leven. Dan pas merk je dat armoede werkelijk een verschrikking is. Dat armoede in, in, is zoiets afschuwelijks is. Niet alleen omdat het individueel grote gevolgen heeft voor mensen... maar omdat armoede menselijke verhoudingen verziekt tot in de grond toe. Armoede is een kwaad, is een menselijk kwaad. Toch? Het, het is een kwaad omdat, als het ware, mensen niet in de gelegenheid zijn... om echt met elkaar te communiceren als mensen. Je moet je als rijke die armen van je afschudden, als vliegen. Je maakt wel allemaal de stommiteit dat je eens een roepies begint uit te delen aan die mensen... Maar dan merk je, dat is natuurlijk onbegonnen werk. Dat heeft is, is geen enkele zin. Je lost geen enkel probleem op. Maar in je tijd en je naïviteit doe je dat. En in je Indiaanse vrienden die zeggen, onmiddellijk, "Hou daarmee op. Want als je dat nu doet, dan, dan zitten er morgen hier een dubbel aantal mensen. We denken, er zit hier een vent, die geeft ons een roepie. En een roepie is voor ons niks. Maar, maar je moet het toch niet doen. En dan merk je, je gaat inderdaad armen zien, zoals ik zei, als vliegen. Begrijp je? je gaat ze negeren. Je, gaat, je zet een oogkut op, je wil ze niet zien, want je kan ze niet zien, want je, je, je krijgt een onmachtgevoel. En daarom vind ik dat uh, armoede is inderdaad een element van bedervende samenleving. En maar dat, hoe lang duurde dat bij u die, die, om, om, om, om daar aan te wennen, zeg maar, om ermee om te kunnen oh, gaan? Ja, oh, dat, dat, daar kan je niet aan wennen. Daar kan je niet, dat kan je, wel, en, dat kan je wel van afsluiten. Je moet je er ook van afsluiten, anders kom je gewoon geen stap verder. Maar nu ook bij onze recente bezoeken in India kijk, heb ik weer precies datzelfde gehad. Hoewel ik toen een, enigszins beschaamd was, omdat ik dus, wij waren de gast van de Indiaanse organisatie die ons keurig netjes overal heen naartoe geleid heeft. Maar, eh, maar in feite heb je nog altijd datzelfde gevoel: hè? dat het een immens kwaad is. Hè? En dat, het, ja, dat, dat, dat daardoor ongelooflijke grote problemen uit, uit, uit voortkomen. Dus ja. Dan is maar één conclusie. Armoede moet bestreden worden. De armoede moet teruggedrukt worden. Dan laat ik me gematigd uitdrukken. Want echt bestrijden, nou. Dat is moeilijk. Maar terugdringen, dat is toch iets wat wij aan toe kunnen bijdragen. Uh, en ja, dat uh, heb, ik heb ik een beetje op verschillende plekken dus ook geprobeerd. Waarom doe je dat in Nederland? Dan moet je, kan je dat in Nederland doen door mensen te mobiliseren... om armoede en ontwikkeling te zien als een politiek probleem. En dat hoog op de politieke agenda te krijgen. En altijd soort dingen. nou in die richting heb ik een beetje wat gewerkt. Het valt me op dat u zegt van... Um, je kon natuurlijk niks aan die armoede van die mensen doen. Uh, Ze geld geven had geen enkele zin. Uh, ja, dat is natuurlijk op een, op een hoog niveau geredeneerd. Hè? Je kan ook veel lager kijken en zeggen van... daar is iemand die heeft iets nodig. Ik ben iemand die iets heeft. Ik geef het die vindt Ja, maar dat, dat is niet zo doelmatig. De, doelmatig. de doelmatigheid van het werk, ik achteraf heb ik ingezien... is deden om zoveel mogelijk dus autochtone Indiaanse organisaties op te sporen... die zelf bezig zijn met die armoede te bestrijden. En het allereerste bij zo'n armoedebestrijding is... dat als het ware de mensen zelf respect geven... He, zodat ze als het ware geloof krijgen in zichzelf. Dat ze de, als het ware de armoede van zich afschudden... Uh, om te zeggen, luister ik ben iemand, ik ben iets, begrijp je, ik kan, ik kan verder. En dat kunnen westerse mensen, kan je een beetje toe bijdragen, natuurlijk. Maar dan in belangrijke mate moeten dat toch autochtone organisaties in dat land zelf doen. Ik ben dus een verwoed voorstander van particuliere organisaties. Uh, maar ook particuliere organisaties in Nederland natuurlijk, maar die particuliere organisaties in dat land zelf, hè, die zijn heel belangrijk, die zijn... Essentieel. Die de regeringen de kunnen, doen. kunnen dat ook een heleboel natuurlijk. De regeringen kunnen infrastructuur maken en hulp geven, onderwijs betalen, gezondheidszorg betalen en zo. Maar dat mensen als het ware het noodlot van zich afschudden en het lot in eigen hand nemen. Dat, ja, dat is een soort, ja, een soort charismatische overdracht van mensen die, die elkaar recht in de ogen kijken en zeggen: nu loop je mee. Nu is het afgelopen, nu moet je ook eens beseffen dat, dat je iets kan. En daar heb ik nu telkens weer in de loop van de jaren... ik ben er dus vijf keer in het jaar geweest... waar ik prachtige voorbeelden van gezien. Echte prachtige voorbeelden van gezien dat dat lukt, hè. En ja, dat, dat is toch de manier waar ik in geloof. Afgezien nog hoor, er kan een veel gebeuren, ook door internationale organen. Daar ben ik allemaal voor natuurlijk, begrijp ik vanzelf. Maar het eigenlijke essentie van het ontwikkelingswerk is dit. Hè? Het aanraken van de mensen, stap en loop. Dat is het indrukwekkende. Het is niet een beetje schabloonachtig, zoals je dat dan benadert op die manier? Mensen nee. aanraken, mensen... Voor mij niet. Ik heb gezien dat het effect heeft... Dat, is het, dat, dat zijn de eigenlijk effecten. En ook de effecten die beklijven. Geld geven op zichzelf beklijft nooit. Want als de gever dan weggaat op een of andere redenen het niet meer kan volzetten, dan is het afgelopen. Dat beklijft niet. Nee, pas als de man of de vrouw zelf tot leven geroepen is en zelf het lot in eigen hand neemt, dan beklijft het. Als hij iets geleerd heeft waarin hij zelfvertrouwen heeft, zelfrespect, het kan die aan zijn principe. Het is het, het is het ontwikkelingsconcept van, van Mahatma Gandhi. En dat, uh, daar geloof ik uh, zeer in. In het programma Een Leven Lang luistert u vandaag naar een portret van de economist professor Dokter Harry de Lange. Nog even over, over, die, over India. Van, als u dan terugkwam van, van de reis naar India en, en je, je had die armoede gezien en meegemaakt en dat had je geëmotioneerd, dan kom je terug in Den Haag. Wat kun je dan nog met die emotie? Dat kan je een nou heel veel doen. Dan kan je om te beginnen. Eh, frappeert. dat hebben we nu ook deze keer weer de ervaring van. Dat als je mensen ervan vertelt, dan zijn er een heleboel mensen die zeggen. hé. Hey, dat kan toch, toch iets veranderen. Want het is opvallend... in het algemeen wat generaliserend zou je kunnen zeggen... dat door heel Azië, met name Azië, niet Afrika... maar door heel Azië trekt op het ogenblik... een beweging van mensen die als het ware dat lot in eigen hand nemen. In heel veel van die Aziatische landen is het op het ogenblik aan de gang. Uh, je, ik weet het alleen maar van horen zeggen van andere landen. Ik heb het gezien in India. Mensen die, die overwinnen als het ware het probleem van de machteloosheid... En Europa kenmerkt zich op het ogenblik cultureel psychologisch... In niet onbelangrijke mate door een gevoel van, gevoelens van machteloosheid. We kunnen niks, problemen zijn groot, we schieten toch niet op enzovoort. Als je dus de gelegenheid hebt om als het ware te vertellen... van je ervaringen, van wat je nu meegemaakt hebt in massabewegingen... waar ik dus geweest ben, een hele grote bewinkel... waar mensen dus met duizenden samenkomen en als het ware die, die, die spirit vertonen. En je vertelt ervan in Nederland, dan merk je... Dat is dus dat dat voor mensen zeggen... hey daar kan dus toch iets veranderen. Het is als het ware of je een zekere hoop verspreidt. Begrijp je? Dat er toch nog iets kan veranderen. Als ik u zo hoor praten, dan denk ik van... hier zit een dominee tegenover me, een onderwijzer en geen econoom. <laughs> nou, dat vind ik best... Ja, kijk, uh, dat zou heel mooi zijn als alle dominees zo waren. Dat denk ik dan sowieso. Zo, zo. Maar uh, ik denk niet dat het uh, verstandig is om die categorie... die toch altijd een beetje in het verdomhoekje staat. Want ik denk niet dat u dat erg positief bedoelt. Hè? Als u zegt. Als u dat dat volstrekt neutraal... <laughs> Meestal heeft het dominee niet zo positief. Praten, praten, ik praten, dus, overtuigen. Ja, inderdaad. Ik, nou ja, ik, ik geloof dus inderdaad dat er goede argumenten. En eh, dus eh, inderdaad mensen overtuigd kunnen worden. En eh, daarbij moet je natuurlijk een onderscheiding maken in, in deze zin: Er zijn een aantal mensen die natuurlijk het wel geloven. U praat nu toch over dominees, dus laat ik nu even dominees taal gaan gebruiken. Die het wel geloven. Die gewoon absoluut geen enkele belangstelling hebben... voor dit soort vraagstukken. Goed, die zijn er. Er zijn mensen... Nou, een kleine categorie die ik die als het ware dus wil proberen... om tech, stag, millimeter voor millimeter... dus proberen om de armoede terug te dringen, om het milieu te redden en dergelijke. Die zijn er ook. Die hebben elkaar ook nodig. Want die zijn natuurlijk net zo goed de prooi van gevoelens van... hemeltje lief, komen we ooit nog wel eens een stap verder als alle andere mensen. Dat, die gevoelens heb ik ook. Er is een hele grote groep mensen, dat is de grootste groep... die eigenlijk onzeker is. Die weten het, niet die beschikken niet over de volledige informatie... Die hebben een wat verbrokkelde motivatie. En wat ik in de loop van de jaren geleerd is, is als het ware om die twee, die informatie en die motivatie, zo dicht mogelijk bij elkaar, bij elkaar te brengen. En als het ware de mensen die dus in, in, die daartussenin zitten, tussen de grote neezeggers en de misschien wat felle jazeggers, waar ik toe behoor. Als het ware om die laatste groep te versterken, door mensen uit de groep die het ja, die zeggen, oh, zit het zo in elkaar? Ja, dan heb je misschien wel gelijk, op welke vorm wat voor motieven en die, die motieven begrijp? Dat is eigenlijk... En dan denk ik dat u... Dan, dan zou, voel ik mij buitengewoon gekwaffeerd... als u mij dus als een onderwijzer uh, aanspreekt. Is u wel eens, als ik het goed heb, een zekere drammigheid verweten? Ja, ja, zeker wel. En dat begrijp ik ook wel. Omdat ik namelijk niet geneigd ben om, uh, om het gauw op te geven. Dat ze, daar hebben dan mensen die dus op... Als ik er dan weer op loop, dan begint hij weer. Dan zeggen ja, kijk eens... Uh, mag ik u eens een, een interessante anekdote vertellen? Uh, ik had in de jaren 50 uh, een, uh, regelmatig hier bij ons thuis een groep Delftse studenten. Uh, in een zogenaamd dispuut heette dat. En die kwamen een keer of tien per jaar zo over alle mogelijke vraagstukken. Onder andere een, een jaar lang over ontwikkelingsproblemen. Dat was in de tweede helft van de jaren 50, zo'n beetje in het begin. Ik denk dat het zeker twintig jaar later uh, was. dat ik uh, toevallig op het station in Utrecht. een van die jongens tegenkwam. Toen een gerenommeerd ingenieur geworden. Ja. En nou, hij vertelde me wat hij allemaal deed en zo. Was verbonden aan een groot ingenieursbureau. Hij uh, bouwde bruggen. En uh, hij vroeg toen: waar komen ze hier? En ik zei: ja, ik heb vanavond een lezing gehouden over ontwikkelingssamenwerking. Toen gaf hij, maakte hij voor mij de verbluffende opmerking. Zei, Bent u daar nog mee bezig? <laughs> Nou, dat, als u dat drammerigheid wil noemen, vind ik dat prima. Ik, mijn antwoord dus was natuurlijk... na enige verbouwereerdheid te hebben weggeslikt... zei ik, ja, luister, waar is, er, is er een motief om daar niet mee bezig te zijn? Wat is er dan eigenlijk veranderd in de tijd... toen je bij ons thuis kwam en erover praatte? De situatie is toch alleen maar verergerd. Er zijn nog meer armen gekomen. En de diepte van de armoede is alleen maar toegenomen. Dus wat zou voor mij het motief moeten zijn om daarmee op te houden? Ja, dat wist hij natuurlijk ook niet. Maar... Nou, ik denk dat een heleboel mensen dat wel eens denk ik... oh, helemaal je lief. Uh, als ik dus uh, met laag ga telefoneren... dan zal hij wel beginnen over, beginnen over de armoede. Nou, dat valt wel mee natuurlijk hoor. Maar uh, ik denk dat als men mij wil kwalificeren als een zekere drammer... dan heb ik inderdaad een neiging om, daar altijd, om dit soort vraagstukken... die ik beschouw als de echte menselijke grote wezenlijke problemen... om daar voortdurend op terug te komen. Het nou, zeggen... gaat natuurlijk ook om de manier waarop je, waarop je het brengt. Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen ja. dat bijvoorbeeld hier thuis... uw kinderen wel eens uh, zeiden aan tafel van... hou nou toch eens een keertje op. Uh, nou, uh, ja, dat, dat zal best wel een keer voorgekomen zijn. Ja, waarom niet? Dat zal best... Ja, Ach, dat neem ik maar voor lief. Uh, niks anders doen. Sorry, zeg ik dan. Maar ja, goed. De Lange heeft een rotsvaste overtuiging... dat ontwikkelingssamenwerking werkt. Dat het zin heeft. Tegenspraak duldt hij niet. Wie zegt dat de ontwikkelingshulp vaak een druppel op de gloeiende plaat is? Dat projecten hun doel voorbij schieten? Dat het alleen gaat om geld verdienen en wie twijfelt aan de mogelijkheid van mondiale armoedebestrijding... is bij de Lange aan het verkeerde adres. Harry de Lange wil niets weten van kritiek op datgene waarin hij heilig gelooft. Een paar oliedruppels, maar dat is natuurlijk een fractie. Wat, wat er zelf moet gebeuren door de mensen. Dus dat lot in eigen hand nemen, dat, dat, dat is dus alles. Maar wacht even voor de goede orde. Er zijn nu toch uh, proefschriften verschenen van mensen... die hebben dat ontwikkelingsbeleid in Tanzania en Sri Lanka... Bestudeert. Die zeggen van er zijn industrieën opgezet die weliswaar ja, enige tuurlijk. werkgelegenheid creëren. Maar die de ja, hele ze, lokale economie kapot maken. Dat, dat, He, de melkfabriek ja. in Colombia die prachtig ja, functioneert met een kleine Ja, goede, Maar ja. natuurlijk zijn dat het zoveel. Het zou toch belachelijk zijn als er zulke voorbeelden niet waren. Dat kan toch niet anders goed doen. Hoeveel is hier mislukt? Heeft u wel eens nagegaan hoeveel industrieën hier in de afgelopen twintig jaar mislukt zijn? Totdat de grootste industrie zelf Philip staat op inklappen. Dus waarom zouden wij nou als het ware denken... dat in landen die we dus aanduiden als onderontwikkelde landen... van het begin af aan alles goed zou gaan? Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Maar door dit soort proefschriften, hè, die ik me al te goed ken natuurlijk... is de hele aandacht gevestigd op de fouten... en worden aan de grote evaluatierapporten... van de inspectie van de ontwikkelingssamenwerking... wordt in de Nederlandse pers en ook tot mijn spijt op de radio... mag ik tegen u wel zeggen, nauwelijks enig aandacht aan besteed. Begrijpt u? Waarom? Goed nieuws is geen nieuws. Beetje fellen? Ja, ik word daar natuurlijk neinig over, begrijpt. u, omdat dat eh, omdat wij bijvoorbeeld kort geleden, dus verleden jaar een onderzoek hebben afgesloten. Ik ben zelf lid van die commissie geweest naar nou, de activiteiten van de ontwikkelingssamenwerking. En dat geeft een heel positief beeld. Niet in alle opzichten geslacht, dat kan toch ook niet? Dat zou toch irreëel zijn om te denken dat het allemaal goed loopt. Maar je moet wel in de gaten houden dat er een constante stroom is... van werkelijk echte dingen die ten goede zijn uitwerken. En natuurlijk zijn er mislukkingen. Als die er niet waren, dan zou ik denken... we hebben geen goed onderzoek gedaan. Natuurlijk is dat zo. Maar niet de beklemtoning alleen van de mislukkingen. Ik ken er maar al te veel. Ik ken er waarschijnlijk nog meer dan u aan en, en, en, bekend zijn. Maar om daar alleen de nadruk te leggen, dat vind ik zeer onbillig. Daar kan ik niet goed tegen.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 Wat doet u daarmee? Zo'n soort, zo soort overdenkingen? Zo'n soort sombere buien die je kunnen overvallen? Hoe gaat u daarmee om? Nou, om dan te bedenken, luister dus ik moet me er op geen enkele manier aan overgeven. Want er zijn honderdduizenden en miljoenen mensen die, die in een situatie zijn... die oneindig veel moeilijker is en die houden het vol. Denk ik aan mijn goede vrienden in Zuid-Afrika. Die, die al... Hoe lang worden die niet gewoon lijfelijk bedreigd? Die kunnen helemaal niet in hun open stappen... voordat ze niet eerst door iemand hebben laten onderzoeken of er een in autobom... Je zit elke dag opnieuw, begrijpt u? Nou, dat zijn situaties. Of de mensen die in India werken aan het front staan in de armoedebestrijding... en die, uh, die mij zeggen, kijk eens, elke club die zich in Nederland bezighoudt... met de Indiase problemen is voor ons een teken van hoop. Dan je, nou, dan denk ik, als, dus als mij dit soort buien overvalt... dan krijg ik om dit soort mensen onmiddellijk op mijn netverlies. Ook omdat u er bang voor bent om het toe te laten, die somberheid? Nou ja, misschien ook wel. Maar, nee, maar ik wil dat ook helemaal niet. Ik denk, luister, dus die mensen die rekenen op ons, dus wij gaan door. Punt, afgelopen. Maar... Ik ben ook wel een mens begrijp je. Natuurlijk uh, word je wel eens even door elkaar geschud. Dat spreek ik voorkomen vanzelf. Maar ja, dat helpt niet. Hè? Ik citeer Timbergen weer pessimisme. Helpt niet. Dat moet je niet. Je moet ook een rekenschap geven. Zijn we op het goede pad? Hebben we op de goede analyse gemaakt? Heb ik me ingespannen om, uh, om voldoende mensen te overtuigen? Weer opnieuw, uh, denk ik. De voortdurende heroverwegingen opnieuw uitgebreid bij elkaar zoeken. Waar is het fout gegaan? En zo zijn we. Waar zijn we ongeloofwaardig? Nou, dat is een soort intellectuele Activiteit die, uh, die heel veel uh, noodzakelijk is. Ik wou iemand citeren die uh, een schets gegeven heeft van uw leven... een, een, een bekende van u, Kramer, uh, die zegt van... Um, ja. Uh, de Lange is iemand hè, met, een, met een hartelijkheid, intensiteit van de betrekkingen... met de mensen met wie hij omgaat. Het gaat, ja, hij, hij werkt met mensen, hij legt contact met mensen... maar zijn het wel persoonlijke betrekkingen, zegt Kramer. Hè. Hij, want De Lange laat zichzelf het liefst uh, buiten schot. Hè. Als het over hemzelf gaat, dan sluit hij dat af. Ja. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat is natuurlijk een kwestie van een soort karakterstructuur. Dat kan je zelf moeilijk, mo moeilijk analyseren. Hè. Die, uh, dat is... Uh... Zo, zo ben ik. Uh, waarschijnlijk zit ik dus in elkaar. En uh, ik vind het ook uh, waarschijnlijk iets minder belangrijk. Hè? Ik, uh, je hebt natuurlijk maar een bepaalde hoeveelheid energie. En een bepaalde hoeveelheid tijd. En een bepaalde hoeveelheid kracht. En die ga je dus gebruiken en inzetten. voor de dingen waar we het nou net een uurtje met elkaar over gesproken hebben. En waarschijnlijk als mensen dan zeggen... luister maar heb je wel voldoende tijd over... laat ik hem maar zeggen, dat bedoelt Paul natuurlijk... Uh, heb je wel voldoende tijd over voor je vrienden en zo... dan, dan denk ik nee, dat is waar. U zei eerder, van als kind was ik een beetje introvert. Hè? Zou, zou je kunnen zeggen van dat, dat daarin ook een, een zekere verlegenheid zit... die er nog steeds is? Een verlegenheid om over jezelf te praten, om je eigen emoties ja, zo, op tafel te leggen? Ik, ik vind het niet zo belangrijk om mijn eigen emoties op tafel te leggen. Hoewel, meeste mensen zeggen, juist doordat ik een combinatie heb... Uh, zeggen andere mensen dan, hoor, ik weet dat het mezelf minder goed... maar dat ik een combinatie heb dus van, uh, van, een, uh, van analyse van actuele problemen... te verbinden met de emotie. Emoties, met mijn diepste motieven, namelijk, laten zeggen, het rechtsbesef. Daardoor zeggen heel veel mensen, daardoor uh, vinden ze het leuk om, uh, om met de metters weer uit te nodigen om eens te komen praten. Dus. Ja, ik weet dan niet precies hoe het in elkaar zit, begrijpt je? Want dat is dan toch wel emoties. Ik geloof niet dat er veel mensen zijn die uh, mij hebben horen praten... Ergens, of die zeggen, luister eens, dat ik uh, emotieloos ben. Zo is het, zit ik niet in elkaar. Nee, dat wil ik best van u aannemen. Ik heb u fel meegemaakt vanmiddag. Maar ik bedoel, um, hè, waar we het net over hadden... de somberheid die je kan overvallen. Dan zegt u van, ja, dan ja. denk ik aan mensen die het nog slechter ja. hebben. Ja. Dan denk ik van, ja, dat is hartstikke leuk om het zo te benaderen. Maar doe het altijd maar. Hè? Ja. De andere kant is, laat, laat die somberheid maar eens toe. En kijk wat er dan met je gebeurt. Ja, maar die, ik, eh, heb ook geen, uh, ik, ik heb ook geen bezwaar om die somberheid toe te laten. Maar de, daar, ik heb het in dit kader gezet. Somberheid kan niet het laatste woord hebben. Natuurlijk, natuurlijk dringt dat in je door. Tot al die poriën en je vezels dronken. Dringt dat natuurlijk door. Niet van, van tegenslagen, van nederlagen onvoorstelbare nederlagen. Begrijp je? En als je 74 bent... dan heb je heel wat van dit soort nederlagen meegemaakt. Dat kan ik u verzekeren. Maar dat heeft niet... het laatste woord. Daar kan je over nadenken. Je kan het analyseren. Wat, dat, wat er aan de hand zou kunnen zijn. Hoe het dan gekomen is. En dan zeg je toch... weer... opnieuw beginnen. Of met de klassieke woorden... uit het mooie verhaal uit het Oude Testament... van Habakkuk. En toch. Alle ellende wordt hem verteld. Aan de profeet... En dan luistert hij en dan zegt hij, en toch? Een aantal jaren geleden is een van uw dochters overleden... Hè? nadat zij getroffen was, begrijp ik, door de bliksem... Um, dan helpt, redeneren, dan, dan helpt redeneren niet meer. Hè? Dan, dan, dan is er alleen nog maar wanhoop. Dan, bijvoorbeeld. Kan je, dan kan je alleen maar je overgeven aan een intens diep verdriet... met een, met een echt gevoel van volkomen... Ja, een soort uh, gevoel van job, je? van het, het vol, absoluut niet begrijpen... waar dat nou goed voor is. En daar sta je volledig machteloos, absoluut machteloos tegenover. Dat is, een, dat is dan een soort lot dat zich voltrekt. Maar wat natuurlijk wat mij daarbij mijn vrouw en mij ontzettend opviel... hoeveel brieven of wij kregen... van mensen die ook dat lot hadden getroffen. Die allemaal een kind hadden moeten afstaan. Dat is heel erg. Er gaat een hele troostende werking vanuit. Hoe, hoe, hoe lang geleden gebeurde dat met uw dochter? Carola hè? heette ze. Ja, in 1984 is het gebeurd. De zomer van 1984. Ja, en ja, daar heb je... Ja, je, je, gaat, je hebt dan een, een ontzettend uh, relatief lange tijd nodig. Uh, om, uh, om, ja, het, om daarmee te leren leven. En dan zie je het hele grote verschil tussen, natuurlijk, tussen, tussen mijn vrouw en mij. Natuurlijk, dat ik werd onmiddellijk opgeroepen uh, om mijn beroep weer uit te oefenen, ik moest aan het werk. En ik heb dat ook direct gedaan in die zin... dat ik ook te, dat college wat ik veertien dagen later moest geven... ook uh, niet zomaar begonnen ben. Ik heb dus eerst aan de studenten vertellen... wat er met ons gebeurd was in die zomer. En ook dat had een verbluffend effect. Uh, want toen kwamen onmiddellijk... toen zei ik nou, we maken een kleine pauze. En onmiddellijk kwamen in die pauze een heel aantal studenten naar me toe... die allemaal soortgelijke ervaringen hadden. De een erger dan de ander... Maar die toch niet van elkaar weet. En die dan. dan of je het bij elkaar kruipt. Hè? En daaruit zijn heel merkwaardige relaties uit, uit, uitgebleven. Dus dat heeft er ook ten aanzien van je eigen bestaan een hele verdiepende verwijking. Maar voor haar, voor mijn vrouw, dus, ging het heel anders. Want ja, die schildert. En die moest naar haar eigen atelier. En voordat je dus de krachten en de moed hebt, uh, voordat je weer naar je eigen atelier gaat. En daar weer aan het werk gaat, dat kost onnoemelijk veel meer inspanning. Hè? Dus de maatschappelijke positie waarin je bent, als je zo'n verlies leidt, is heel erg belangrijk, ik zou zeggen voor het helingsproces. En dan denk ik, ja, mijn helingsproces kon sneller verlopen dan bij haar, omdat ik direct door mensen, als het ware, gevraagd werd om, uh, om te vertellen hoe ik dat ondergaan had. Nee, zij gingen hun verhaal vertellen, waar ik weer van leerde en zo. Dat is heel merkwaardige processen. Zou je kunnen zeggen dat er een invloed is geweest... van de dood van uw dochter op uw leven? Is er, is er iets veranderd? Ja, voor, de, voor het, het sterven voor de dood... Uh, ben ik uh, ontzettend veel gevoeliger geworden. Ik, uh, ik, nee, ik, ik merk ook bij mezelf dat ik... Uh, uh, weleens vroeger toch een neiging had, als je mensen zo, die, zo aan, de, aan de grens van je bestaan zijn, hè, zo, uh, en uh, die dan uh, iets vreselijks ondergingen, dan denk je, nou, dan las je dat, maar je deed niks. Maar het gebeurt nu vrijwel altijd als ik zo iemand lees, en die ken ik ook, dat ik die onmiddellijke brief schrijf. Omdat ik ervaren heb hoe ongelooflijk belangrijk is als je inderdaad een teken krijgt van mensen die, uh, die naar je kijken... die aan je denken, die om je heen gaan staan en al die soort dingen. Dat heb ik persoonlijk ervaren. Dus uh, ik denk niet dat ik er altijd in slaag... maar ik, ik bespeur bij mezelf dat ik op dit punt... een hele duidelijke uh, verandering heb ondergaan... in de gevoeligheid rondom het hele probleem van het sterven. Meer aandacht voor, voor, individu voor individueel leed in om, plaats van collectief leed? Ja, precies. Dat zou je kunnen zeggen, ja. ja. Ja, ja. Want ja. het, het, het is een vreselijk proces. En, nou ja, je, je, je raakt er nooit heel over. Je, kijk, er zijn natuurlijk hele, er zijn periodes, natuurlijk. En er zijn momenten, er, zijn, er gaan weken voorbij dat je er helemaal niet eens denkt. En ineens dan eens staat het weer volledig voor je, voor, voor helder voor beeld te begrijpen. Dat, dat merk ik uit de ervaringen van alle mensen. Dat gaat bij alle mensen zo. Maar het is waar, als de tijd, de tijd helpt je daarbij. Dat, dat is ongetwijfeld dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Een van de meest verschrikkelijke dingen heb ik gevonden. In die eerste weken na het sterven van Carola. Uh, dat, uh, dat, mensen, dat je op straat komt en mensen lopen gewoon langs je heen. Ze weten het ook niet. Of uh, dat, je, uh, dat je in een winkel komt en mensen weten het niet. Dan denk je, waarom zeg je niks. Niet? <lacht> Dat is verschrikkelijk, hè? Je, dan wil je het wel uitschreeuwen, je ellende. En ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Je moet, je moet je voor jezelf houden. Je staat er maar te wachten tot je in de beurt bent in de winkel. Maar intussen zou je, zou je, dat, zou je dan als het ware het aan iedereen willen vertellen. Dat hè, vond ik een... Daar heb ik in de eerste maanden onvoorstelbare problemen mee. Van, ja, de laconiekheid een mensen dan. Ja, vanzelfsprekend natuurlijk. Want nog een keer. Zelfs als je in een grote stad woont. drie huizen verder woont. weten de mensen het helemaal niet. Begrijp je? Maar die laconiekheid waar mensen. Chips dat paas in de nacht. Dat heb ik vreselijk gevonden. Langs elkaar heen leven? Ja, vreselijk. Vreselijk. Die, die structuurloze samenleving die er dan is. Begrijp je? Oh. Dat vond ik even de meest verschrikkelijke dingen. met Harry de Lange loopt op zijn eind. Opnieuw gaat het over de grote problemen van deze tijd. Het vluchtelingenvraagstuk, de milieuproblematiek. En opnieuw is Harry de Lange niet te stuiten. Totdat het woord zingeving valt. De zingeving van het leven, de zin van de Langes eigen leven. Ja, dat is ik, ik vind zelf dat ik het bevo erg bevoorrecht ben geweest. Uh, zoals ik u nu in de loop van het gesprek verteld heb. Uh, dat ik uh, op hele beslissende momenten in mijn leven... eigenlijk een, een hele goede weg kon gaan... met behulp van, uh, van heel voortreffelijke leermeesters. En dat ik gelegenheid gehad heb om daar een beetje ook uh, zelf vorm aan te geven. Ja, daar heb je geluk. We hebben ook twee fantastische fijne banen gehad. Heeft ook niet elk mens. Grote vrijheidsgraden om je eigen denkbeelden te verwerken. Nou, ja, dat... Uh, ik behoor tot een heel bevoorrechte categorie. Maar zin? Ja, ja ik, ik, ik kijk naar bepaald op, uh, terug in de zin dat ik... Kijk, dat is nooit af. Wat was uw bijdrage? Ja, dat, dat is toch heel erg moeilijk om dat te formuleren. Wat je eigen bijdrage is. Dat ik geloof niet ook, dat ik daar ook toe in staat ben. Maar ja, als ik, als ik met anderen moet afgaan... Dat, nog een keer, als er nu nog... nu ik toch 74 ben... en als er nog uh, altijd mensen zijn die zeggen... luister, zou je voor mij dit stuk willen schrijven... en zou je eens voor, mij, voor ons deze verhaal willen komen hebben... en zou je zo vind willen zijn om mijn dissertatie eens te lezen... en wil je daar commentaar op geven... als er altijd door dit soort mensen zijn... Dan denk ik, god, wat aardig is dat toch, hè? Dat, dat ik toch nog, wel ik toch nou, nou, een hele tijd uh, verdwenen ben... uit het beroepsleven, dat er altijd nog mensen zijn die, uh, die aan je denken... en die iets van je willen en erop rekenen dat je ook nog iets kan. Nou, dat vind ik eigenlijk leuk. En dat geeft me natuurlijk ontzettende hoeveelheid uh, arbeidsvreugde, begrijpt u. Zolang die mensen bellen, blijft het molentje van Harry de Lange draaien. Ja, maar ook als ze niet bellen, hebben ze alle begrip voor me. Maar dan, heb ik dan, maar dan dan, dan is het zo, dan denken ze, luister, nou is die uitgepraat. Nou, dat, dat moet je actie. Dat moet je echt accepteren. Flippen. Een mens kan niet allemaal zijn hele leven. Op een gegeven moment is die, is die vitaliteit, is die levensdrift, die gaat dan... Je, je lichaam leeft dan nog een hele tijd door, denk ik. Maar dan datgene waar, je, waar mensen beroep doen, namelijk op de combinatie van van hoofd en hart, want daar gaat het om. Ja, op die combinatie. Als ze merken, dat nou dat, daar is de spandkracht een beetje uit. Heb ik daar vrede mee? Maar dat merk ik dan wel. Ja, als er geen verstandige woorden meer over uw lippen rollen... dan houdt u ermee op? Nee, maar meestal beoordelen mensen dat zelf. Hoor. Mensen zijn, uh, ik, ik heb heel wat mensen meegeraakt die veel te lang natuurlijk door blijven praten. Maar, maar het, uh, dat gaat uh, moet je ook uh, een zekere wijsheid zien op te brengen. En uh, op, een gegeven moment, op het beslissende moment ook je mond houden... en zeggen, dus, nou dan moeten anderen het maar doen. En zoiets, zo iets, zo'n moment komt er natuurlijk aan. En daar bereid ik me ook voor. U hoorde Harry de Lange in een aflevering van 'Een leven lang een bijdrage' van de NOS, eerder uitgezonden in 1993. Samenstelling en interview: Willem de Haan. Presentatie: Petra van Hulsen. Economist, professor Dr. Harry De Lange, werd geboren op 2 maart 1919. Hij overleed op 82-jarige leeftijd in 2001. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten van Max. Vragen en opmerkingen die kunt u kwijt via nachtvluchtenapenstaartjeomroep.nl. Of u gaat naar de site, daar kunt u een bericht achterlaten... in het gastenboek nachtvluchten.fm. Daar is tegenwoordig tevens de mogelijkheid zich in te schrijven... voor de Radio 1 nieuwsbrief. Die houdt u op de hoogte van de wetenswaardigheden... met betrekking tot alle programma's van Max op Radio 1. Wanneer u naar nachtvluchten.fm gaat... ziet u rechtsbovenin een blauw vlak waar u uw gegevens kunt invoeren. En dan ontvangt u elke vrijdag de laatste nieuwtjes over Max op Radio 1...